Willen eens kunnen, jord. Kijk maar op Frieslandbank.nl Worldticketcenter.nl Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. Worldticketcenter.nl Dit is Radio 1. 4 uur. Het NOS Journaal. Onno Duivenee de Wit. De Verenigde Staten hebben hun overheidspersoneel in Egypte de opdracht gegeven het land te verlaten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat alleen enkele medewerkers achterblijven voor noodsituaties. De oproep hangt samen met het massale protest dat aan de gang is in Cairo en andere grote steden in Egypte. Het ministerie heeft geen nadere verklaring gegeven. Washington heeft daarnaast topdiplomaat Frank Wisner naar Cairo gestuurd. voor overleg met president Mubarak. Het is onbekend met welke boodschap hij op pad is gestuurd. Op het Tahrirplein in Cairo demonstreren honderdduizenden mensen tegen president Mubarak. En daar is ook correspondent Nicole Vever. Er zijn mensen die hier al dagen bieberen, die verkeren, die kamperen op het plein. Uh, er zijn hier anderen die met drinken en eten langsgaan... Het allemaal gratis uh, aangeboden. En ja, sommige mensen die hebben al dagen niet geslapen. Het leger houdt zich afzijdig zolang de betogers geen geweld gebruiken. In Tunesië is vannacht brand gesticht in een synagoge. Dat gebeurde in de zuidelijke stad Gabes. Een woordvoerder van de Joodse gemeenschap zegt dat het een poging is om de Joden en moslims tegen elkaar op te zetten. Tunesië heeft een van de grootste Joodse gemeenschappen van Noord-Afrika, maar het komt vrijwel nooit tot confrontaties. In Tunesië wordt al weken gedemonstreerd tegen het regime van president Ben Ali, ondanks zijn gedwongen vertrek twee weken geleden. De Tweede Kamer wil snel opheldering van minister Rosenthal over de gang van zaken rond de executie van de Iraans-Nederlandse Sarah Bahrami. De vrouw werd zaterdag opgehangen in Iran wegens drugsmokkel. Vrienden zeggen dat ze is veroordeeld omdat ze meedeed aan een demonstratie tegen het bewind in Teheran. In de Kamer zijn veel vragen over de manier... waarop Rosenthal heeft geprobeerd de executie te voorkomen. Kamerleden vragen zich af of hij wel genoeg heeft gedaan. De minister noemt de ophanging van Bagrami een barbaarse daad. Hij heeft de ambtelijke contacten met Iran bevoren... maar voelt er niets voor om de Nederlandse ambassadeur terug te roepen. De aanbesteding van het openbaar vervoer in de grote steden... wordt een jaar uitgesteld. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... zijn nu gemeentelijke vervoerbedrijven actief... Maar volgens het regeerakkoord moeten ook andere vervoerders kunnen meebieden. Het was de bedoeling dat de aanbesteding volgend jaar geregeld zou zijn. Maar minister Schultz van Hagen geeft de gemeente een jaar respijt. Je moet toch als stad moet je goed nadenken van wat kan ik nou, hè? Wat, wat wil ik graag... hoe wil ik graag dat mijn openbaar vervoer eruit ziet de komende jaren... en wat ga ik vragen van partijen die een bod kunnen doen. En dan moet je toch wel even op voorbereiden. Schultz benadrukt dat van uitstel geen afstel moet komen... Volgens haar leidt verplichte aanbesteding tot beter openbaar vervoer. De verplichte aanbesteding moet een bezuiniging opleveren van 120 miljoen euro per jaar. In Duitsland zijn de extra veiligheidsmaatregelen wegens terreurdreiging ingetrokken. Volgens minister de Magière van Binnenlandse Zaken is het niet meer nodig... dat potentiële doelwitten extra worden bewaakt. Hij kan niet zeggen of met de maatregelen ook echt een aanslag is voorkomen. Ik kan niet met zekerheid zeggen op onze maatschappen een aanslag verhinderd hebben. Het verhoogde niveau van terreurdreiging gold sinds half november. Kort daarvoor waren explosieven ontdekt in luchtvracht afkomstig uit Jemen. Volgens de Duitse regering waren er aanwijzingen... dat de islamitische militanten een aanslag wilden plegen. Onder meer de Rijksdag, stations en de kerstmarkten werden extra bewaakt. En het KMI waarschuwt voor IJssel aan het eind van de middag en in de avond... Weerman Marco Verhoef vertelt er meer over. Nou, in de loop van de middag krijgen we te maken met neerslag. Ik denk vanaf een uur of vier in Noord-Holland en delen van Friesland. En langzaam schuift dat dan zo op naar het oosten over ons land. Eh, als de neerslag Nederland binnenkomt, dan is het in het westen gewoon boven nul. Is er niks aan de hand. Maar die neerslag komt geleidelijk in een gebied waar de temperatuur onder nul is. En dan krijg je te maken met winterse neerslag. Misschien wel in de vorm van ijzel En dan kan het dus glad worden. En dan de rest van de weersverwachting. Ook vanavond en vannacht kan ik in het binnenland nog glad zijn. Morgen bewolkt en droog. Het wordt dan 4 tot 6 graden. ANB verkeersinformatie De avondspits levert tot nu toe 60 kilometer aan file op. Dat is een gebruikelijk beeld. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is in de dagelijkse file een ongeluk gebeurd. Tussen Vinkerveen en Maarsen staat inmiddels 10 kilometer file. En de A28 van Zwolle naar Utrecht daar staat het vast tussen Strandhorst en Nijkerk 5 kilometer. Dat had te maken met een afgevallen lading. Maar de rijbaan is zojuist weer vrijgegeven.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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Alice de Bruin. Hele middag. Zes minuten over vier. U bent terug in Den Haag waar wij vandaag uitzenden. Want zometeen ons politieke vragenuur. We hebben net het politieke vragenuur in de Kamer gehad. Maar nu hebben we ons eigen politieke vragenuur... met Paul Jansen van de Telegraaf, Dominique van der Heijden van de NOS... en Joël Voor de Wind van de ChristenUnie komt hier zometeen nog binnenlopen. Maar eerst gaan we naar Cairo. Want een enorme mensenmassa is inmiddels op de been. Het protest verloopt nog steeds vredig. Sander van der Hoorn, NOS-correspondent. Voelt het eigenlijk wel als een uh, protestbijeenkomst, Sander? Wat zeg jij? Voelt het eigenlijk wel als een protestbijeenkomst? Ah, nou ja, natuurlijk, wat er zijn spandoeken en dergelijke. Maar mensen maken er af en toe zo'n feestje van. Uh, ik liep zelf langs. Op een gegeven moment een uh, groep waar mensen muziek maakt en waar gedanst werd... dat het uh, eerder als een soort Koninginnedag voelt. Maar ja, dezelfde mensen die uh, Koninginnedag aan het vieren zijn, om het dan maar zo te zeggen... die hebben wel allemaal uh, een vlag bij zich of een spandoek met iets van Mubarak erop. Uh, later, uh, ik zag net eentje bijvoorbeeld waar Mubarak een snorretje had gekregen... en heel erg veel begon te lijken op Adolf Hitler. Dus die er ook rondloopt met wat voor een gevoel. De boodschap is duidelijk, Mubarak moet weg. Ja, en, en het leger kijkt nog steeds toe? Ja, absoluut. Uh, vanuit de lucht met een helikopter, die cirkelt rond, wordt af en toe uitgesloten. Uh, dat zul je aan de rand van het plein niet zien. Daar staan tanks met militairen. En uh, die worden uitermate vriendelijk behandeld. Behandelen de demonstranten ook uitermate vriendelijk. Uh, ze doen eigenlijk helemaal niet. Je wordt gecontroleerd als je het plein opgaat, maar dat gebeurt door de demonstranten zelf. Die willen even weten of je niet van de geheime politie bent om uh, de zaak in, uh, in het water te gooien, om uh, provo provocerend te werken. Nou uh, ja. En als je een paspoort laat zien of een, gewoon een Egyptische ID, dat je een normaal iemand bent, dan kan je gewoon naar binnen lopen. En dat hebben, ja, hoeveel mensen gedaan. Ik kan het echt niet inschatten vanaf hier. Nee, dat, dat is moeilijk. We zien in ieder geval de beelden dat het waanzinnig druk is. Uh, je hoort nog steeds meer ook dat het ultimatum voor Mubarak tot vrijdag loopt. Zijn mensen, denk jij, zo lang uh, bereid om daar te blijven? Um, weet je, dat wordt natuurlijk steeds moeilijker. Want intussen ligt heel uh, Egypte vlat. Uh, de prijzen die schieten omhoog. En mensen hebben het al niet breed. Dat is een van de redenen dat er zo gedemonstreerd wordt. Maar... Uh, mensen, en uh, dat is toch wel een interessant verschil, hoor, volgens mij, tussen het Westen en uh, de, het Midden-Oosten. In het Westen hangen we altijd alles op aan momenten. En we hebben nu ook allemaal het idee van, zou het vandaag dan gaan gebeuren? Terwijl hier zien ze het veel meer als een proces. 25 januari, dat is de datum die iedereen noemt. Dat is het moment dat het proces begonnen is. En wanneer dat proces tot een einde komt, wanneer Mubarak aftreedt, ja, dat durft niemand te zeggen, want het zal ooit gebeuren. Maar zij zien het veel meer als een proces en hebben dus ook... Veel meer geduld om door te gaan totdat het proces ten einde is. Ja, nou goed en jij bent daarbij en jij doet verslag op Radio 1. Dankjewel Sander van Hoorn. Paul Jansen, uh, parlementaire redactie van de Telegraaf. chef uh, zit hier. Speelt het eigenlijk vandaag bijvoorbeeld ook in Den Haag? Wat er in Cairo gebeurt in de wandelgangen? Hoor je mensen daarover praten? Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Nou, nou, Lux, Het is hier toch uh, vrij naar binnen gekeerd, vrees. <laughs> toch die kaastolp waar iedereen het altijd over heeft. Ja, dat, uh, dat blijkt wel weer te kloppen vandaag. Ik heb het op één manier alleen gehoord. en Dat is omdat uh, minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... komend weekend uh, op het punt staat of eigenlijk gepland is... Uh, te vertrekken naar uh, Egypte. Uh, en daar is, uh, met, in verband met de kwestie Iran, waar we het straks nog over zullen hebben... komt dat langs en uh, er zijn wat vraagtekens of die reis wel uh, door moet gaan. Die gaat naar meer landen, maar het begint in Egypte... en dan valt hij wel met zijn neus in de boter. Ja, dat lijkt me ook, Dominique van der Heijden. jij nog iets gemerkt van wat de opwinding over Cairo? Nou ja, dat is natuurlijk ook uh, niet uitstek iets... waar de Nederlandse politici iets aan, uh, aan kunnen doen. Dus natuurlijk kijkt iedereen wel, uh, wel mee wat daar gebeurt. Maar uh, ja, hier daarover over praten, dat... Uh... Nee. Dat heeft niet zoveel zin. Nou, dan doen we dat uh, ook niet. We gaan het zometeen <laughs> nog hebben over uh, Iran. Uh, jullie noemden het al. Uh, we gaan het erover hebben, want we wachten nog even op Joël Voor de Wind. Die kan elk moment uh, binnenkomen. En dan komt dat onderwerp aan bod. We gaan het eerst maar hebben, uh, even hebben over uh, GroenLinks... Uh, ingestemd met de missie naar uh, Kunduz. Nou, het is inmiddels weer wat rustiger geworden. Maar gisteravond was er dan die eerste ledenvergadering... waar toch de helft van de mensen die daar waren... stemde uh, voor Jolanda Sap, om het zo maar te zeggen. Uh, viel dat mee eigenlijk? Ja, ik denk het wel. En het is ook precies zoals, uh, zoals je zegt... het is eigenlijk bijna op een stemming uitgelopen... van bent u nou voor of bent u nou tegen Jolanda Sap? Uh, dat, is, dat is op zich merkwaardig. En dat toont maar weer eens aan hoe ongelukkig de leiderschapswissel, of de fractievoorzitterschapswissel... moeten we dan eigenlijk zeggen, bij GroenLinks getimed is. Ik vind dat nog steeds een volstrekt onbegrijpelijke zet van Femke Halsema... dat ze op zo'n moment is weggelopen. En dat haar opvolgster SAP... Ja, die kon natuurlijk geen nee zeggen tegen zo'n aanbod... als je de fractievoorzitter kan worden, maar dat die... Uh, koud uh, aangetreden met zo'n dossier uh, voor de kiezer krijgen. ik denk dat het uh, komende zaterdag nog heel spannend kan worden. Ja. En ook voor Femke Halsema, want die, ik heb begrepen... dat uh, zaterdagmiddag toch haar afscheid staat gepland. En ik ben heel benieuwd wat voor een uh, bosje rozen... of andere kleurige bloemen zij uh, in handen geduwd zou krijgen. Ja, wat, wat, wat, wat, wat verwacht je dan wat er zou kunnen gaan gebeuren? Nou, ik denk dat er ook uh, redelijk wat mensen... daar toch uh, met gemengde gevoelens uh, haar zullen uitzwaaien omdat het ook veel beter was geweest... als zij was aangebleven die beslissing had genomen... en dan het stokje, laten we zeggen, na de Statenverkiezingen had overgedragen... maar niet in december zo, uh, plotseling vlak voor kerst vertrekken... en dan je opvolger uh, die uh, als, uh, nieuw is als uh, politiek leider... als fractievoorzitter en nakend politiek leider, moet ik zeggen dan met zo'n uh, dossier opzadelen, dat is niet echt chic. Nou, Joël Vulderwind uh, komt binnen van de ChristenUnie. <lacht> Welkom. Goedemiddag. We hebben het over uh, GroenLinks en uh, ja. over uh, Jolande Sap... en alles uh, wat er rondom Coendoes uh, is gebeurd. En uh, ja. eigenlijk uh, werd net gezegd door Paul Jansen van de Telegraaf... dat het toch een raar moment is geweest dat uh, Femke Hassema is opgestapt. Die wissel, dat had ze toch beter na dit besluit kunnen doen. Bent u het er eigenlijk mee eens als uh, collega-Kamerlid? Uh, ja... Zucht, zucht. Ja, daar gaan de partijen zelf over. <kwijnt> het is een moeilijk moment voor Jolande geweest om uh, hier zo in te stappen. M maar ik moet zeggen, in de politiek zijn er altijd weer lastige momenten. Uh, wanneer je ook weggaat als partijleider zal het lastig zijn. Uh, vooral voor Jolande. Om nu ook meteen buitenland woordvoerder te zijn. Ze is er nog niet geweest, volgens mij. En uh, Femke was er wel eerder geweest in Afghanistan. Maar er uh, doet zich altijd wel weer een hectiek voor in de Kamer. Maar dit is wel een lastige voor haar, dat is zeker waar. Ja, want was het anders gegaan, Dominique van der Heijden van de is als Femke Halsema dit dossier had afgerond. Nee, dat denk ik niet, want Femke Halsema die was hier ook voor... en heeft Jolande Sap hier ook uh, ingesteund op de achtergrond... voortdurend ge sms en uh, uh, geadviseerd. Ja? Ik denk ook zelf... Kijk, het is inderdaad wel een beetje onvoorspelbaar... wat er zaterdag gebeurt op dat congres. Want mensen die boos zijn en die ergens tegen zijn... die zijn meestal beter gemotiveerd uh, om ergens naartoe te komen... en hun stem te laten horen. Dus ik denk wel dat die ook in grote getalen zullen komen. Maar dan zou je toch dan zie je toch meestal dat mensen zich dan bijvoorbeeld wel inhoudelijk zullen keren tegen die missie... Die missie die wordt daardoor niet teruggedraaid. Dat zal daar ook uh, goed uitgelegd worden. Maar het, een, het aannemen van een motie tegen je eigen fractievoorzitter... ja, dat denk toch dat dat ook veel GroenLinks'ers... gewoon uh, een, een uh, grote stap te ver gaat. En uh, bovendien, ze hebben het nu vrij uh, slim gepland. Ze gaan het ochtends doen van 11 uh, tot 1 uur. Dus de mensen die moeten echt vroeg komen opdagen... om hun stem daarover te laten horen. En dan is de rest daarna gewoon de rest van het programma... en pas veel later in de middag komt Femke aan. De bloemen in ontvangst nemen. Dus ja, ik denk dat de hoop is dat het dan allemaal weer een beetje begoeld is ja. tegen die tijd. Maar de peilingen, die waren niet best van GroenLinks geloof ik dit weekend. Min nee. drie zetels als ik het goed heb. Dat geldt voor alle partijen die... Uh, die, <coughs> die uh... Voor die missie uh, nou, hebben we gestemd, behalve de ChristenUnie. Dus niet. Maar ja. goed, we staan pas nog op vijf zetels. Dus... Nou ja, goed, als we een zetel hadden verloren, dan was het natuurlijk ook substantieel geweest. Ja, ja. Ik breng wel in herinnering dat twee derde van onze achterbannen ook grote moeite hadden met uh, een eventuele missie. Dus uh, misschien hebben we toch iets meer kredietwaardigheid als fractie uh, dat zij zeggen, nou ja, ze zullen er goed over na hebben gedacht. We hebben natuurlijk ook vrijdag uh, André Rauvoet en ik uh, geprobeerd in een aantal media ons standpunt uit te leggen, ook een brief geschreven. Even meteen naar alle leden om het uit te leggen. Um, en ja, goed, voor wat het waard is door de peilingen, moeten het natuurlijk zien. Ja, en, en, en bedoel, dat, dat is dan niet opmerkelijk dat het bij GroenLinks wel uh, daalt in die peilingen? Als nou ja. bij andere partijen, behalve de ChristenUnie, dan ook daalt als je voor koendo's hebt gestemd? Je bedoelt of het voor de ChristenUnie opmerkelijk is dat ze niet zijn gedaald. Nee, ja, dat, daar, daar mag je ook wat over zeggen. Maar ook over GroenLinks of de nou ja, GroenLinks, GroenLinks wordt natuurlijk het zwaarste uh, aangerekend. En dat was ook te verwachten. Omdat uh, ik geloof de achterban van de GroenLinks het, uh, het meest uh, in, in percentage gemeten tegen was. Ja, het is natuurlijk een partij ook met een pacifistische uh, achtergrond. Dus dat, uh, en laten we wel wezen. Uh, wel Halsema mag dan heel flink met sms'jes uh, uh, mevrouw Sap uh, steunen voor wat het waard is. Volgens mij is dat helemaal niets waard. Uh, maar zij heeft zelf als uh, leider van GroenLinks twee keer tegengestemd. En op het moment dat ze dan misschien voor was gaan stemmen. wat ik ook wel denk dat was gebeurd. dan loopt het Tegen ze wel een vechtmissie hebben ze gestemd, natuurlijk. Hè? Ja, dit, maar, dit, althans. Dominique, het is maar net welk kaartje erop plakt. Uh, opbouwmissie, vechtmissie. Het komt natuurlijk allemaal een beetje op hetzelfde neer. Uh, het is gewoon een land waar oorlog uh, woedt. En of je nou uh, het ene doet of het andere doet. je ontkomt er niet aan dat je daar in een systeem terechtkomt. waar gewoon uh, dingen gaan uh, die dicht oorlog naderen. of vol oorlog zijn. Dus laten we daar nou even. Uh, niet kinderachtig over gaan doen, maar ik denk wel... Ja, ik heb daar zelf geen mening over, maar de, de missie zoals die nu uh, is vormgegeven... daarvan zeggen, uh, zegt het kabinet en zeggen de partijen die daar ook voor zijn... dat daar wel degelijk allerlei garanties nu zijn. Dat die agenten niet gaan vechten. Dat die garanties ook geëist worden van de Afghanen. Ja, Wat het realiteitsgehalte mm -hmm. daarvan is, dat kan ik ook niet beoordelen. Nee, maar, maar dat is vorige, wel van de bedoeling. De vorige missie heette geen vechtmissie, maar een opbouwmissie. Ik weet dat weet je ja, waarschijnlijk dat, nog wel. Ja, dat maar dat moest er per se toen opgeplakt worden. Nou, maar terwijl dat, dat, is... dat toen eigenlijk... Uh, ja, neem maar, uh, nee, maar dat, Hen tuurlijk. Henk kwam al heel duidelijk ja. Toen ja. al zei in het begin, uh, dat moet dan, wel degelijk gevochten worden. En dat is nu uh, kijk toch dan echt wat er nu gebeurd. nee Dan moet je echt nog even goed nakijken wat er toen allemaal is uh, gezegd en geschreven... Uh, in de Kamer. En uh, dat, dat, dat moest nadrukkelijke opbouwmissie uh, worden om met allerlei mooie componenten om de PvdA, om de PvdA mee, mee te, krijgen, mee te ja. krijgen. Ik zie dat nu toch ook weer terug met, uh, er wordt er toch allemaal flauwekul ingefietst van uh, lange opleiden binnen de poorten voor kinderrechten, vrouwenrechten, er moet een expert mee die alles weet van christelijke minderheden. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is, maar het komt allemaal zo vreselijk gekunsteld over. En is het nou primair bedoeld om de Afghanen te helpen of is het nou bedoeld om hier uh, politieke steun te winnen bij ChristenUnie die en GroenLinks, nou, ik weet het wel, het laatste. Meneer Voor de Wind van de ja. ChristenUnie. Dat is toch weer wat cynisch uh, gedacht van Paul, want. <laughs> het, het, dat is de dood, is de ja, dood in Den Haag. Ik. Ja, nee, maar. De, de, natuurlijk moet het zo blijken. En natuurlijk uh, uh, hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk garanties te krijgen. om het een civiele missie te laten zijn. En veel meer gericht op die mensenrechten. Uh, maar garanties krijg je tot een bepaalde hoogte. Ik bedoel, Het moet uiteindelijk in de praktijk zo blijken. Maar daarom heb ik in het debat ook steeds aangegeven. Wat gebeurt er nu als het niet zo is? Ik heb zelf in die landen gewerkt. Ik heb ook in Irak gewerkt tijdens de eerste Golfoorlog. Uh, het is heel weerbarstig. Maar de vraag was wel, uh, op het moment dat het toch blijkt... Uh, dat deze uh, agenten en ook onze Nederlandse mensen mee gaan vechten... Ja, uh, dan moeten we de consequentie trekken en zeggen... dat deel, uh, dat gaan we dan niet meer uh, voortzetten. Het ja. wordt inter-, word interessant hoe, uh, hoe Den Haag en met name Rutte... die zich gecommitteerd heeft hè, persoonlijk... hoe ze dat gaan controleren. Dat kan allemaal een lastig worden. Ik nou ja, kan u verzekeren dat in ieder geval de buitenlandcommissie... en de defensiecommissie ongetwijfeld een aantal keer die kant op zullen gaan. En ja. dan zullen we spreken met de mensen, zowel met de politie daar... als uh, met onze eigen mensen. Maar misschien worden er drie vrouwen beter van. Anders zou ik het ook een goede zaak vinden. Wel een beetje duur dan, maar ook dat is een cynische opmerking. Ja. Goed, we gaan het hebben over Iran. Want uh, Joël Voor de Wind, u kwam wat later binnen. Want waar, waar was u nou precies? Dat ging ook over Iran. Waar, waar zat u net? In de extra procedurevergadering uh, waarbij we bekeken hebben... wanneer we dat debat over Iran nog kunnen gaan voeren vandaag. Er is eventjes wat gewisseld in het mondelinge vragenuurtje. Uh, maar dat vond ik zelf ook veel te weinig. We moeten veel meer uitgebreider informatie hebben. En dat heb moet ook... dan allemaal heel snel in dat Dat moet heel snel. Je... En ik heb ook gezegd... Uh, als dat niet publiekelijk kan, die informatie dan maar vertrouwelijk. Uiteindelijk moeten we een politiek oordeel uh, uh, vellen... of de minister voldoende heeft gedaan. Maar wat misschien nog belangrijker is... Uh, hoe we het straks gaan doen voor de mensen... die daar nog in de dodenzel zitten. Want dat zijn er ook nog ste steeds ja. drie of vier. Laten we, voordat we erover verder praten... even luisteren naar Wim Kortenhoeven. Die nam eigenlijk een beetje het voortouw vanmiddag... Uh, in dat politieke vragenuur. Hij is van de P TVV. En hij had dus een vraag aan de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rozental. Voorzitter, het regime in Teheran stapelt misdaad op misdaad... en vernedering op vernedering. Het heeft maling aan de mensenrechten. Het heeft maling aan de VN. Het heeft maling aan het Internationaal atoomenergieagentschap. Het heeft ook getoond maling te hebben... volstrekte maling aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Die werd over het lot van Zagra Baghami aan het lijntje gehouden terwijl de voorbereidingen voor haar executie al werden getroffen. Waarom hebt u de Nederlandse ambassadeur in Teheran niet voor consultatie teruggeroepen? En was het niet voorspelbaar dat het niet terugroepen van de ambassadeur... zou leiden tot een vernederende reactie van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken? En waarom heeft u de, Nederlandse, heeft u de Iraanse ambassadeur in Nederland... niet onmiddellijk persona non grata verklaard en hem het land uitgeschopt? Ja. Dat was vanmiddag Wim Kortehoef. Nou, dat ging nog even door. Er zat ook nog wat voor. En er kwam ook een antwoord van minister Uri Roosentaal. Hij zei uh, dat hij uh, de ambassadeur daar wilde laten. Omdat hij eigenlijk zei van ja, de, voor de nabestaanden om die te helpen. En omdat er ook nog andere uh, gevangenen zijn. Die hebben ook de hulp uh, nodig. Was dat eigenlijk een beetje een goede reactie, Paul Jansen van de Telegraaf? Nou, uh, ik, de PVV is vaak van dik hout zaag met planken. Maar hier ben ik het eigenlijk volstrekt mee eens. Want er is, uh, ja, laten we wel wezen... Roosentaal is vorige week echt voor de gek gehouden. Vrijdagavond werd hem nog verteld... Uh, van, hey, er is nog hoger beroep mogelijk... Uh, tegen de gang van zaken. En een dag later bleek de mevrouw al uh, te zijn opgehangen. Ja, toen was er uh, tien dagen werd er genoemd, geloof ik. Hè? Zei hij ja. vanmiddag in dat antwoord. Ja, er zijn een aantal dingen gewoon in dit dossier heel raar gelopen. En uh, twee dingen vallen mij daarbij op. Ten eerste, dat je nu ziet dat het is eigenlijk de eerste echte grote test van uh, Roosentaal. En dat minister Roosentaal toch een heel ander soort politicus is dan zijn voorganger Maxime Verhagen. Maar zie je dat dan? Nou, Maxime Verhagen was echt een machtspoliticus. Die, uh, die drukte, ook, uh, die dacht ook heel politiek. Die drukte zijn eigen mening door. Dat was met name ook uh, te zien bij uh, de kwestie Servië, waar hij gewoon echt zijn eigen koers waarde uh, en uh, inging tegen alle adviezen van zijn eigen diplomaten. En ja, Rosenthal heb je toch de indruk dat hij die, die is wat terughoudender en die leunt meer op de adviezen van zijn diplomaten. Ja, en diplomaten staan er niet onbekend dat ze heel erg uh, met gestrekt been uh, graag ergens intrappen. Dus ik denk dat je dat hier in uh, in, in terugziet. Uh, uh, nou ja, voor de rest uh, denk ik dat het tweede wat hier aan opvalt... en dat is ook de reden waarom uh, denk ik, uh, de Kamer nu om een vertrouwelijk overleg heeft gevraagd... is dat mij hier steeds meer het gevoel bekruipt dat wij maar het halve verhaal kennen... Want er, zijn een aantal, er zitten een aantal hiaten in dit hele dossier... waardoor ik het idee krijg... ja, ik kan hier wel heel wild om me heen gaan slaan. En dat geldt eigenlijk voor alle politici en alle reacties. Maar waar hebben wij het eigenlijk precies over? Ja. Dat weten we niet. En misschien dat dat vertrouwelijk overleg daar uitsluitsel over kan brengen. Dat is natuurlijk de grote vraag. Wat ja. heeft Rosenthal inderdaad wel alles gedaan? Hij zegt dus heel hard nu... Uh, kijk, heel hard roepen dat Iran een verschrikkelijk land is. Dat, uh, dat is natuurlijk uh, vrij uh, makkelijk. En ook roepen dat de ambassadeur wel of niet terug moet. Uh, allemaal leuk en wel. Maar het gaat natuurlijk om had de minister meer kunnen doen of moeten doen... om het uh, toch voor elkaar te krijgen. En daar, daar weten we nu het antwoord niet op. Want dat zijn ja. ook vaak, uh, is vaak stille diplomatie Precies, achter de schermen. Ja. Daar kan je niet uh, heel erg openlijk uh, over praten. Ja. Joel, Voor de Wind? Nou, kijk, ik vind ten eerste dat Rosentaal wel... Uh, meteen de, minister, of de ambassadeur uit Teheran had moeten terugroepen. Dan u bent het u... eens met de PVV in deze? Nou, of ze zijn het met mij eens. Ligt er aan hoe je het bekijkt. Uh, <lacht> ik zeg nu even, ja. u bent het eens met de PVV. Ja. Ja. Want die nee. zei het, <lacht> het eerste vandaag. Nee, maar ik heb het uh, wat is het uh, zaterdag al gezegd. Maar, maar dat maakt niet uit. Um, uh, de, de, je moest gewoon een stevige reactie geven. Want de Iranese laten zich niet. Um, um, die, die, die, die, die pikken dat wel gewoon. Als je zegt, nou even geen contact. Nou ja, dan zien we elkaar volgende week wel weer. Dat maakt absoluut geen indruk op uh, Iran. Dus die stevige reactie had hij moeten geven. Um, wat hij niet heeft gedaan, ja, dat weten we dus niet. Want dat, moet overleg, dat overleg moeten we nog hebben. Dus ik, ik ga er ook geen stevig oordeel over vellen zoals de PVV dat vandaag heeft. Ik vind eerst de feiten op tafel. Mm -hmm. En het liefst zoveel mogelijk openbaar. Uh, maar als het niet helemaal openbaar kan. Sommige dingen gebeuren met die stille diplomatie. We moeten er ook mee rekening houden uh, dat het gebeurt mogelijk in samenwerking met andere landen. Uh, en we weten dat daar nog uh, een x aantal Nederlanders uh, in de cel zitten. Ja, precies. En daarom zegt uh, de minister ook: van nou juist omdat die mensen daar zitten. Ja vond ik het niet verstandig om die ambassadeur terug te roepen. Ja, dat is een beetje een schijnargument. Want uh, daar blijft natuurlijk altijd een heel hoop personeel... in zo'n ambassade achter. Dit is een politiek, diplomatiek uh, gebaar... als je de ambassadeur zelf had teruggeroepen. Dat betekent op dat moment uh, heb je even geen vertrouwen meer in Iran... om op, op dat niveau uh, te communiceren. En, en de ambassadeur hier uh, het land uitschoppen, zoals de PVV zegt. Hadden we dat moeten doen? Ja, ik vind uh, je eigen ambassadeur terugroepen. Uh, vaak heeft het ook weer. De consequentie dat Iran dan zijn eigen ambassadeur uit Nederland ja. terugroept. Dat is, dat is een domino effect. Ik vind wel dat je het gesprek moet gaan houden. Maar in het diplomatieke verkeer is je eigen ambassadeur terugroepen. Een hele stevig signaal. Ik begreep dat Iran nu al uh, verbaasd was over uh, onze reactie. Ja. Uh, maar dit had een steviger signaal geweest dan alleen maar zeggen bevriezen. Ja en Iran heeft ook een tweede man hier zitten. Dus wat mij betreft hadden ze die ambassadeur er prima uit kunnen schoppen. En dan hadden ze ook met hun tweede man zaken kunnen doen lijkt me. Ja, ja nou, die mensen blijven gewoon daar en die houden contacten met de Nederlanders die in de gevangenis zitten. Dus dat was niet zo'n sterk argument, vond ik zelf van Roosendaal. Nee, als u nou terugkijkt, want Paul Jansen zegt ja, ik, ik weet niet alles en ik heb toch het idee dat er een paar rare dingen zijn gebeurd. Ik bedoel... Ja, vooral met die, als ik even mag inbreken, ja? met, met dat incident met die vorige minister van Buitenlandse Zaken die langs wilde komen om ook vertrouwelijk te spreken over deze zaak van deze mevrouw. En die geen toestemming kreeg om hier te landen. Omdat uh, Rosenthal bij de Amerikanen uh, ging vragen of hij wel een garantie kon geven. Dat, dat die, want dat vliegtuig moest getankt worden. Dat is een heel merkwaardig incident geweest in het najaar. Ik meen oktober of november. O, daar wil februar, ik ja. zijn. En dat is vervolgens, is die, is die minister niet gekomen. Lijkt mij een gemiste kans. Want? Dan hadden ze gewoon overleggen. Dan hadden ze kunnen overleggen. Ik weet niet precies wat dat had opgeleverd. Maar wel praten levert doorgaans meer op dan niet praten. Ja, en, en eigenlijk is, is die weer gewoon uh, weggestuurd, zou je kunnen die is, zeggen. Die, is helemaal niet, die heeft, nee. heeft afgezegd. En als je kiest, uh, zoals uh, Dominique terecht zegt, er is waarschijnlijk veel stille diplomatie geweest. Nou, dit was wel een momentje daarvoor, lijkt me. Ja, mee eens? Nou ja, uiteindelijk is er een, andere, een vervanger van de minister en de onderminister gekomen. Daar zijn wel uh, gesprekken mee gevoerd, mm -hmm. uh, maar niet op dat hoge niveau. Precies. Ja. Um, is dat een gemiste kans? Dat was ook een signaal van Rosenthal. Die zei geen business as usual. Daar heeft de Kamer steeds maar weer op gehamerd. Ga uh, niet uh, zomaar uh, gesprekken aan met de, de beste willekeurige minister die ons land aandoet. Ook uh, nu zit er een ban op de minister van Buitenlandse Zaken van Iran... om Europa uh, te bezoeken. Dat doen we niet voor niks. Uh, Amerika heeft al acht van dat soort mensen op de zwarte lijst gezet. Ik heb de minister ook aangezet om dat in Nederland en Europa ook te doen. Dat zijn onder andere directeuren van gevangenissen... waar de vreselijkste martelingen plaatsvinden. Uh, dus ik vond het ook alweer begrijpelijk van Uri Rosenthal. Het heeft ook te maken met het feit dat KLM, voor zover ik het heb begrepen... niet mag bijtanken in Teheran. Ja. Dus het reageert allemaal op elkaar. Het is toch een beetje de zaak om, omdraaien wat Rosenthal dan doet... Want want op dat moment, als je er nog iets aan had kunnen veranderen... wilde je er niet spreken. Met uh, de hoogste man van dat moment, de minister van Buitenlandse Zaken. Terwijl ik denk, dan had je nog iets kunnen, kunnen masseren. En nu laat hij de ambassadeur zitten, uh, omdat hij bijstand moet verlenen. Terwijl ik, ja, wat valt er nu nog te praten? Mevrouw leeft niet meer. Bovendien zijn ja. er ook allerlei advocaten van haar geweest. Of in elk geval tenminste één die ik gehoord heb. Die zich ook beklaagde dat er nauwelijks werd geïnformeerd... naar hoe het nou allemaal liep. Dus... Dat er uh, iets is iets, iets misgaan dat is wel duidelijk. En het is ook duidelijk dat ministers van buitenlandse zaken door persoonlijk optreden vaak toch dingen voor elkaar kunnen krijgen. Dat ja. heeft zowel Maxime Verhagen bewezen en mm. Ben Bot daarvoor met diverse zaken die heel uh, dedicaat zijn. Dan, dan moet je daar dus toch uh, goede voelsprieten mm. voor hebben. Dat is wel, uh, Bij Rosenthal wat minder dan. Nou ja, dat moeten nou, ja, we horen. Dat, dat moeten, moeten, we we moeten we nog, horen, moeten het, we ja, nog ja, zien. Er zijn natuurlijk veel internationale overleggen uh, waar ministers elkaar ontmoeten. Ongetwijfeld hebben ze er daar ook in de wandelganger gesproken. Maar laat Uri dat maar de roosentaal dat maar uh, goed uh, uit elkaar, uiteenzetten. Donderdag half vijf zie ik dat het debat is. Uh, ja, dat zal een plen plenaire debat zijn. En als het goed is, worden we uh, vertrouwelijk van tevoren schriftelijk geïnformeerd. Goed. goed. Nou, wat zie je? op je Twitter? Of, of, uh... Nee, ik krijg het in een smsje. Oké, okay, nou prima. Dan hebben we dat nieuws ook gebracht. Nog even tot slot. We hebben nog uh, zo'n twee minuten. Even over de balken en de norm. <laughs> Hoe hoog is de nieuwe balken en de norm? <coughs> Hebben jullie dat wel een beetje berekend? Zeven, zeven ton heb ik gelezen. Dus. Zeven ton? Ja. En, jouw, in jouw krant staat drie, maar, drie tot... Tussen de drie en vier las ik. Uh... Kijk, dat is nou weer fijn. telegraafstukje in de ja. binnenzak. Nee, drieënhalf à vier ton. Dat was het vermoeden. <laughs> dat was het, uh, oh, het vermoeden uh... gisteren. En vanochtend <laughs> was het bericht dat het 7 ton zou zijn. Ja. Heel even voor mensen die het niet weten. Jan Peter en de, de oude premier van dit land. Die heeft een nieuwe baan. Hij gaat naar, uh, niet naar KPMG. Dat was Wouter Bos. Waar ging hij nou naartoe? Help Ernst, en en Ernst en Jong. Oh, ja, Ernst en Jong. Uh, en gaat daar dus een aanzienlijk geldbedrag uh, uh, uh, uh, verdienen. Uh, ja, nou ja, dat, dat moet dan kunnen. Hè? Dan kan die man eigenlijk ook eens een keer zijn. Uh, Het is geen gemeenschapsgeld. Nou, nee. waarom? Het is geen gemeenschapsgeld. De man heeft jarenlang, laten we wel wezen, niet eens zijn eigen norm verdiend. Uh, en, en, uh, dus hij gaat er nu eens eindelijk flink over. Nou, ik denk dat een premier. Ik bedoel, er wordt een hoop gezeurd hierover uh, wat mensen in de collectieve sector verdienen. Uh, dat is vaak ook over de top, maar een premier die verdient hier echt niet veel hoor in dit land. Ja, dat is ook zo. En dat hij zo'n baan gaat doen, verbaast dat jullie? Ik had hem toch nog wel ergens op zien duiken in een internationale functie. Of ik vind het toch een beetje sneu, toch? Of niet? Nou, sneu is het als hij het gratis zou moeten doen. Dus dat valt wel mee. Maar het is wel zo dat ze, heb ik begrepen... in de regeringskring, toch wel enige tijd met hem aan het leuren zijn geweest... om het onherbiedig te zeggen. Hoe weet je dat dan? Op het buitenlandse toneel. Nou, vooral uit CDA-kringen. En dat is tot nu toe niet geslaagd. Met hem leuren? Wat betekent dat dan? We hebben nog een ex-premier in de aanbieding? Ja, dat komt. Er eigenlijk wel op neer. Uh, kijken of er nog een mooie baan voor hem uh, voorhanden handen is. Uh, maar wat is zielig wat... eigenlijk zo'n eind? Dat ze met je moeten leuren. Ben je gek wat er vandaag niet is, kan er morgen wel komen. <laughs> het dus dat gaat door. Het kan natuurlijk een tussenstation zijn hè, dat hij wacht tot er een internationale functie. Dat was met Lubbers ook en uh, Evelien Hefkes is naar de Wereldbank gegaan en ja. daarna naar de VN. Dus het, er kan nog van alles langskomen. Nou goed, laten we het voor hem hopen. Dan. En anders heb je nog wachtgeld, zoals voor meneer Koenders. Goed. Ja, maar niet zo lang meer tegenwoordig. Mag ik jullie danken. Paul Janssen, chef parlementaire redactie van de Telegraaf. Dominique van der Heijden, politiek verslaggever van de NOS. En van de ChristenUnie zat hier Joël Voor de Wind. En we gaan nu terug naar Hilversum, naar Tim Overdiek. Wat zit er zometeen in het Radio 1 Journaal, Tim? Nou Jullie, maar ook onze ogen zijn vanzelfsprekend gericht op die mensenmassa in Cairo. Um, Egypte is natuurlijk de rode draad in de uitzending. Maar we hebben ook ander eigen nieuws. We herinneren ons allemaal de brand in Moerdijk. Nou, NOS Nieuws heeft onderzoek gedaan naar soortgelijke chemische bedrijven. En dan blijkt er heel wat mis te zijn met de papieren. Met de lijsten met gevaarlijke stoffen. Nou, die details straks in het Radio 1 journaal Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws, die we voorgelezen door Onno duiven de Wit. Radio 1 NOS Journal. Eerst natuurlijk de onrust in de Arabische wereld, terwijl in Egypte de grootste demonstratie in het 30-jarig bewind van president Mubarak aan de gang is. Probeert de Jordaanse koning Abdallah zo'n escalatie te voorkomen. Hij heeft zijn premier ontslagen en alweer vervangen. De nieuwe regering moet van de koning hervormingen invoeren. De drie grote steden krijgen een jaar extra de tijd om hun openbaar vervoer aan te besteden. Minister Schults van Hagen besloot daartoe om Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wat meer voorbereidingstijd te geven. Daar zijn nu gemeentelijke vervoerbedrijven actief, maar volgens het regeerakkoord moeten ook andere vervoerders kunnen meebieden. Dat zou een bezuiniging moeten opleveren van 120 miljoen euro. En de Tweede Kamer wil snel opheldering over de rol van minister Rosenthal in de zaak Bagrami. Dat is de Iraans-Nederlandse vrouw die zaterdag in Iran werd opgehangen. De Kamer wil van Rosenthal weten of hij wel genoeg heeft gedaan om dat te voorkomen. Dit was de hoofdpunten uit het nieuws. Dan nu het weer vanuit het noordwesten regen... die vanavond in het binnenland overgaat in sneeuw of ijzel... waardoor het glad kan worden. Ook vannacht in het binnenland nog glad, met minima van een paar graden onder nul. In het westen een paar graden boven nul. Morgen bewolkt en droog, het wordt dan 4 tot 6 graden. ANW-verkeersinformatie. Ah, Het is een normale avondspits. Er staat iets meer dan 100 kilometer file, vooral rond Amsterdam en Utrecht. Wat opvalt is de wat langere file op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Vinkeveen en Knoopend Oude Rijn, 10 kilometer. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Strandhorst en Nijkerk, 5 kilometer. Dat komt door een afgevallen lading. De weg is wel weer vrij. De A30, Ede richting Barneveld, tussen Lunteren en Barneveld, 4 kilometer. Daar is de weg na een ongeluk helemaal dicht. U wordt er langs geleid via de af- en oprit... Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. Goedemiddag. Met de mensenmassa in Cairo is het wachten op wat er gebeuren gaat in Egypte. President Mubarak heeft tot vrijdag gekregen om te vertrekken. We hebben ook contact met Washington, want wat is op dit moment de strategie van het Witte Huis? En de Nachtwacht kan je voortaan tot in detail bekijken op internet, op Google Art, tot in de vezels. Wim Pijpens van het Rijksmuseum kijkt nu heel anders naar het licht van het schilderij, zult u straks horen. En we spreken met een Nederlandse die in Australië op de vlucht is voor een orkaan. Het Radio 1-journaal is er tot half zeven vanavond. Tagrierplein in Cairo ziet nog altijd ze zwart van de mensen. De organisatoren van de demonstratie hoopten op zo'n 1 miljoen mensen. Correspondent Sander van Hoorn in Cairo. Sander, jij kan zei, je, je kan de mensen natuurlijk onmogelijk tellen. Eh, het is wel een enorme massa nog steeds. Het is absoluut een enorme massa en ik uh, was op weg naar buiten en toen zei ik tegen iemand van ja maar waarom gaan jullie allemaal weg en hij zegt ja we moeten waarschijnlijk de komende dagen teruglopen en zei die kijk maar eens naar uh, de andere kant van het hek dan zie je dezelfde hoeveelheid mensen weer terugkomen en hij had gelijk dus het blijft ongeveer constant op dit moment. Hoe zou je de sfeer omschrijven? Koninginnedag, ja, de, de, ik heb het al eerder gezegd en daar hou ik het nog steeds op. Je ziet mensen die met gitaren rondlopen en dan gaat er een groepje omheen staan dansen. Je ziet groepen met vrouwen en dan klimt er een eentje op de schouder van de ander. Die gaat iets uh, staan roepen en de anderen roepen het na. Uh, pas in bepaalde hoeken van het plein is het echt dringen. En daar krijg je heel erg het demonstratiegevoel. En uh, eigenlijk heb je dat over het hele plein. Want iedereen heeft wel een vlaggetje of een bord bij zich. En je ziet ook beelden van massa's mensen die ineens uh, op de grond knielen om te bidden. Dat, dat blijft ook gewoon doorgaan. Ja, nee, het is een allegaartje van mensen. Er lopen christenen rond, seculiere mensen, moslims en alles, geuren en kleuren. En soms inderdaad zie je vooral groepen mannen uh, opeens op de grond gaan zitten en die gaan bidden. En dat is eigenlijk willekeurig. Ik bedoel, op dit moment is de oproep tot gebed. Maar ik heb het ook gezien zonder dat er een oproep was geweest. Dus als men er zin in heeft, men doet eigenlijk waar men zin in heeft. Men komt en gaat. Uh, mensen die eten bij zich hebben, die delen dat uit. Water wordt uitgedeeld. Uh, er is op een gegeven moment een bouwput naast het uh, centrale plein. Daar loopt een waterleiding naartoe. Of eigenlijk ja, die hebben ze dus gewoon gekraakt en daar vullen ze flessen water uit bij. Dus men improviseert en heeft het er een behoorlijk gezellig mee. En staat er uh, nog iets te gebeuren qua toespraken vanavond van oppositieleiders? Komt er nog een formeel moment ja, wij... voor al die mensen daar? Er zijn continu toespraken, maar als je 30 meter daarvan staan staat... dan weet je al niet wie er op dat moment aan het praten is. Uh, megafoon, dat is de enige serieuze versterking die er is. Ik bedoel, je kunt je voorstellen dat daar waar er allemaal roadblocks zijn in de stad... daar waar de oppositie sowieso 30 jaar onderdrukt is... Ja, dan organiseer je niet eventjes in zo'n staat van beleg... een podium met een fatsoenlijke geluidsinstallatie. Dus ik vroeg op een gegeven moment ook... Wie, wie is daar op dit moment aan het spreken? Mensen wisten het niet, voor hetzelfde geld was het al ja, en um, loopt het niet op een geweldige deceptie uit voor de mensen daar... als er nou aan het eind van de avond eigenlijk niks gebeurd is? Ja, een deceptie. Weet je, wij in Nederland hebben het idee, wij hebben veel sterker het idee van vandaag gaat er iets gebeuren. Dit is een grote betoging. Maar dat was afgelopen vrijdag ook al 25 januari. En heel veel mensen zeggen, wij zien het als een proces. 25 januari schrijf die dag in je agenda. Want die dag is het begonnen. Wij weten nog niet wanneer het afloopt. Maar dat het afloopt met het vertrek van Mubarak, dat weten we zeker. Dus ze we hebben wellicht wat meer geduld dan wij hier in Nederland. Daar lijkt het wel op. En dat geduld hebben ze ook nodig. Daar is iedereen het ook over eens. Sander, wij spreken jou uh, later vanaf het uh, Tagheerpijn in Cairo. Hier in de studio hebben we deze uitzending Hulp van Jan Keulen, journalist, oud-correspondent, die gisteren is teruggekeerd uit Cairo. Welkom. Um, eigenlijk zou je daar moeten zijn. Ja, het druist ook totaal tegen mijn gevoel in om, uh, <laughs> om terug te komen. Ja. Ja. Was, het, was het makkelijk uiteindelijk nog om hier naar Nederland terug te keren? Nee, het was uh, heel veel gedoe, moet ik zeggen. Uh, mijn vliegtuig uh, zou om tien uur gaan. En uh, naar Amsterdam, er en het werd gecanceld. Uh, en we hebben de hele dag op het vliegveld uh, rondgehangen. En er was geen informatie, er was ook eigenlijk uh, geen eten of wat dan ook. Of dat was ook aan het opraken. Niemand wist wat. En uiteindelijk ben ik s'avonds, dus uh, om een uur of elf, <laughs> dat was dus uh, dertien uur later op een vlucht uh, terechtgekomen naar Brussel. En de mensen die in Amsterdam moesten... zijn uh, uh, met de bus uh, nog van uh, Brussel naar Amsterdam gekomen. Dus het was een uh, lange reis. Was dat tekenend voor de, de chaos? Was dat tekenend voor de situatie waarin je het land verliet? De, de onzekerheid, niet weten wat er gebeurt? Ja, nou ja, het had ook een hele praktische reden. Want het is dus uitgaansverbod en uh, de piloten en ander personeel dat op het vliegveld uh, werkt... kon gewoon niet bij het vliegveld uh, komen. Wij hadden ook een, zelf een enorme uh, moeite. We zijn ook heel lang onderweg geweest... voordat we überhaupt eindelijk eens een keer bij dat vliegveld uh, waren. Uh, en, en ja, en als dan het uh, curfew ingaat... Uh, ja, dan moeten mensen thuis zijn natuurlijk. Ja, en die onzekerheid, die nervositeit bij mensen, was die ook voelbaar? Ja, echt uh, heel erg voelbaar. Ik heb vandaag nog contact gehad met een van de leden van ons team uh, in Cairo, een Egyptische collega. En hij nou, was min of meer huilend aan de telefoon. Want uh, dat, ja, het, het uh, vigilantes, dus de, de groepen die de buurt... en de eigen huizen en zo verdegen, dat gaat gewoon door. En de buurtwachten? De buurtwachten, ja, sorry, ik zocht het woord. En uh, nou ja, daar zat hij ook in. En in de buurt waar hij woonde was het echt tot een gevecht uh, gekomen... Schotenwisselingen, ze hadden ook mensen gepakt. En toen ze de jas uh, afpakten, uitdeden van, uh, van die plunderaars, toen bleken er ID-kaarten in te zitten van, uh, van de politie. Het waren dus uh, politieagenten. En uh, nou ja, het was helemaal overstuur, van, hè, want dat het nu tot, tot zover is gekomen. Maar tegelijkertijd, uh, nou goed, dat is, dat is zeg maar het negatieve aspect van de situatie, de onveiligheid enzovoort. Maar tegelijkertijd heel veel hoop. En ja, een soort vrolijke strijdlust, want hopelijk gaat Mubarak eh, Tra -tranen weg. Van, tranen van hoop. Ook tranen van hoop. Een beetje gemengd, ja. En wat is jouw verwachting? Gaat hij ook weg? Want er is nu een ultimatum gesteld door El Baradij... dat hij vrijdag uiterlijk weg moet zijn. Wat is jouw verwachting? Wat gaat er politiek gebeuren? Nou, ik weet niet of hij vrijdag uh, het, vel, het veld ruimt, zeg maar. Maar ik ben er echt van overtuigd dat de tijd van Mubarak voorbij is. Het is een onhoudbare situatie. Uh, de, nou, we hadden het net over die terugreizen. Ik heb wel een paar Egyptenaren ontmoet die pro-Mubarak waren. Nou, dat waren de eerste. Toen ik in Cairo was, heb ik niemand ontmoet... die uh, het er niet mee eens was. En dat is ook... Uh, ja, het is... We hadden het over politiek en politieke partijen... en formele momenten. Uh, dat is er allemaal niet. Het is echt... Uh, de bevolking. Het is echt het volk dat zegt van we hebben er genoeg van. En ja, uh, het lijkt mij dat de enige machtsfactor waar hij nog op steunt het leger is. Maar we zien ook dat... Uh... Delen van het leger het volk steunen. Ja, precies. Het gaat eigenlijk om de top van het leger. Wat allerlei privileges heeft die zich verrijkt hebben enzovoort. Die hoge officieren, die blijven hem steunen. Maar ja, onder de gewone soldaten en de, de lage officieren... Is, is, is er natuurlijk ook heel veel steun voor deze beweging. Hoe gedoegen die pro-Mubarak mensen zich in het vliegveld? Oh, dat was heel grappig, want ze waren heel uh, verontwaardigd. Want ze zeiden van, uh, het ging zo goed in uh, Egypte... en alles was goed geregeld en het was rustig. En toen kwam die meneer Baradij en uh, dat is een onruststoker... en het is allemaal uh, zijn schuld. Hmm. Ja, nou, als je even kijkt naar Mubarak, hoe die psychologisch in elkaar zit, hè? want jij, jij volgt hem al ontzettend lang. Is het, ja. is het de man die uiteindelijk zelf die conclusie trekt? Of moet hij een zetje krijgen van Amerika of de legertop? Hij moet absoluut een zetje krijgen. Ja. Ik, ik, nou, ik was er inderdaad 30 jaar geleden bij. Dat is wel een beetje. Nou ja, toevallig na de, de, de moord op Sadat, hè, 30 jaar geleden. Toen was hij vice-president. En nou ja, toen werd hij dus president. En hij is ook. Eigenlijk tijdens een soort massale volksdemonstratie, zou ik willen zeggen. is hij uh, staatshoofd geworden. Want er was namelijk niemand op straat toen. He? Mensen bleven thuis en hadden eigenlijk op dat moment al afkeer van het regime. Uh, nou, dat heeft hij 30 jaar uh, volgehouden. met een heel slim en heel krachtig repressief uh, apparaat. Ik denk, hij is 82, hij heeft ook een soort. Tunnel, visie, het ja, is want ook vaak heel na 30 jaar macht zie je het allemaal niet meer zo helder. Dan zie je dat niet meer uh, veranderen. En dat zie ik bij hem ook absoluut niet gebeuren. Jan Keulen, wij uh, spreken later deze uitzending verder met jou... over de situatie in Egypte. We gaan naar de Dam in Amsterdam. Jeroen de Jager is daar. Goedemiddag, Jeroen. Daar zijn, daar zijn. Daar zijn. Daar zijn. Hi. Demonstraties op straat. Uh, geen aantallen die we in Cairo zien natuurlijk, maar zijn er wel veel mensen? Nou, het is hier uh, een beetje voorbij, Tim. Uh, het was hier van twee tot uh, vier gaande. Er wordt nu hier nog wat uh, nagepraat door een aantal Nederlandse Egyptenaren... Um, en ik hoorde net, mevrouw, ik hoorde net Hatshepsut en Nefertiti voorbij komen. Was het een grap? Wat was dat? Want dat zijn de oude farao's. Ja, Dus dan, ze hadden het er net over dat ze Berteliks wouden laten regeren. Toen zei ze van ja, kom op een dame. Toen zei ze van ja, maar vroeger heeft Cleopatra, Nefertiti en Hatshepsut hebben ook Egypte geregeerd. Oh, dus die kunnen dus wel. Ja hoor. Ja. En de is vrouw... er een vrouwelijke opvolger denkbaar in Egypte? Ik denk het niet. Nee, ik denk niet dat die er is. Nee. Ik denk als die er zou zijn, dat het misschien wel zou kunnen. Maar ik denk niet dat die er is. We hebben vanmiddag een demonstratie hier gezien waar toch wel een paar honderd uh, mensen aanwezig waren. Uh, heeft het geholpen? Uh, wij hopen van wel. Wat is er nodig, eigenlijk, om Mubarak weg te krijgen, volgens jullie? Amerika moet haar zoon aan Mubarak uh, terugtrekken. Dat is de enige manier. Dat is de enige manier. aan en stuur naar hem een vliegtuig vanavond om hem naar Washington te halen. Guantanamo. We Binnen een vrachtwagen. Neem. Als naar Guantanamo. Guantanamo Bay wordt uh, hem gegund hier. Um, het ziet er nu naar nou uit, want er waren veel mensen op straat in Cairo, hier een paar honderd, uh, maar Mubarak zwicht nog niet onder die druk. Wat moet er gebeuren, los even van de Verenigde Staten, om uh, het volk uiteindelijk Mubarak weg te kunnen laten krijgen? Ja, ik denk dat er niet een andere oplossing is dan dat de allerlei andere landen, de Verenigde Staten en de, en, de, en de Europese Unie, dat die dus ermee bemoeien is, dat hij dus aftreedt. Want volgens mij, uh, uh, ik weet niet onder welke plan, in welk planeet hij geleefd heeft, of onder welke steen hij vandaan komt, maar na 30 jaar komt hij in zijn toespraak zeggen van ja, ik begrijp nu wat het volk wil. Dus ik denk niet dat hij echt realiseert dat het volk hem echt niet moet. Probleem, is dat ook eerder gezegd. Maar, hij heeft dat ook eerder gezegd. Uh, er was een uh, probleem met uh, volgens mij brood. Ik weet niet precies wat het probleem was, maar uh, hij had ook allerlei dingen beloofd en die is niet nagekomen, absoluut niet. Dus uh, Egypte uh, kent hem al 30 jaar heel goed. Ze weten wat uh, zijn beloftes inhouden. Ze weten wat er vanuit komt. Niks dus. En uh, ja, ze zijn het gewoon absoluut zat. Ze zijn het gewoon. Uh, ja, er is iemand ermee begonnen, zeg maar. Dat zijn de jongeren van de Facebook, zeg maar. En uh, het, uh, de woede begint steeds op te pikken. Er, zijn, er gaan steeds meer mensen naar, uh, naar de demonstratie. Jouw familie is daar, hè? Je ja, bent als enige hier in Nederland. Ja. De rest zit, zit in Cairo Doe ja. zij mee aan de protest uh, Mijn broertje doet mee. Die is uh, oud genoeg, uh, vind ik tenminste. Uh, mijn andere broertjes die zijn nog te jong om uh, ermee uh, aan mee te doen, zeg maar. Oké, okay. nou. Uh, mijn broertje die zat ook... Uh, het probleem was... Uh, mijn die broertje zat ook op straat met een, uh, met een mes, omdat de politie. Uh, er was geen politie op straat, die zijn allemaal teruggetrokken. Die zijn, uh... Allemaal in een, uh, kooi, uh, naar hun kooi teruggegaan, zeg maar. En uh, er is er zijn helemaal ge geen politie op straat. Er is helemaal geen politie op straat. En, uh, er zijn, uh... Het wordt een zaak van lange adem waarschijnlijk. Het is nog niet bekeken nee. na vandaag. Uh, zijn geluiden ook hier, Tim, uh, die ik tijdens die demonstratie heb opgevangen. Het wordt lan lange ademwerk. Zeker, de mensen blijven zitten op het plein in Cairo. De demonstratie in Amsterdam is aan het aflopen. Wat ga jij doen komend uur? Uh, ik ben van plan om naar Amsterdam-Noord te gaan. Daar uh, is een restaurant waar we de afgelopen weken al een aantal uh, keren eerder zijn geweest. Een restaurant waar zowel koptische christenen, Egyptische christenen uh, zitten als, uh, als moslims. En dan ga ik uh, tussen zes en half zeven nog even uh, aan jullie vertellen wat uh, de beleving daar is. Oké, okay, tot later. Dag. Het hoogwater is verdwenen in Australië, alleen komt er nu een orkaan aan die ook voor wateroverlast, wateroverlast kan zorgen. We bellen zo meteen met de Nederlandse die op het punt staat een schuilkelder in te gaan. De laatste verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan bij de AWB. Het is een normale avondspits. Vanuit Den Haag is wat meer vertraging op de A12... na een ongeluk bij knopen Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht. is wat groter ongeluk gebeurd op de A30. Ede richting Barneveld. Er staat tussen Ede-Noord en Industrieterrein-Harselaar 6 kilometer file. De weg is daar helemaal dicht... en het verkeer wordt langsgeleid via de af- en oprit. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Er is nog altijd veel mis bij de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Ze doen er pas iets aan als er gedreigd wordt met een boete. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs alle provincies. Dit na aanleiding van de brand bij Chemiepak in Moerdijk. Verslaggever Gertjan jan Dennekamp heeft de gegevens van dit onderzoek. Gert-Jan, wat is er mis? Nou, van alles. Uh, blusinstallaties die niet op orde zijn. sprinklerinstallaties die niet goed werken de onveilige opslag van chemische producten, gebrekkig onderhoud. Maar daarnaast vind je ook vaak waarschuwingen... omdat de administratie niet op orde is of het papierwerk niet op orde is. Dus je vindt ernstige zaken en minder ernstige zaken. Het gaat om in totaal 155 bedrijven die door de provincie gecontroleerd zijn. En dan gaat het om chemische bedrijven die als het misgaat... dat we daar last van krijgen, dat het een enorme impact heeft op mensen en milieu. En die bedrijven staan onder een strenge controle. En dan blijkt dat provincies toch vaak aan de rem... of aan de bel moeten trekken eigenlijk... 269 waarschuwingen. En uh, heel vaak moet er ook echt gedreigd worden met een boete. In 189 keer uh, zelfs in de afgelopen jaren. En dat brengt veel bedrijven tot inkeer. Want dan nemen ze wel maatregelen. Want slechts in een heel beperkt aantal gevallen wordt de boete echt opgelegd. En moeten ze ook echt betalen. Dus dreigen helpt blijkt hieruit. Ja, als je dan kijkt naar de top 10 van die bedrijven. Zijn er dan ondernemingen die er echt uitspringen? Nou, er is uh, één bedrijf die er echt uitspringt omdat ze een boete is opgelegd en uh, die boete ook moest betalen. Dan gaat het om een oil tanking in Amsterdam. Uh, daarnaast zie je heel veel verschillende Nederlandse bedrijven daarin uh, opereren. Termfos in Zeeland, Creal is in Brabant. Wat vooral opvalt is dat de boetes in Zeeland of in ieder geval de dreigementen in Zeeland en Brabant het grootst zijn. Zeeland dreigt 33 keer in de afgelopen jaren met een boete, Brabant 129 keer. Nou ja, voor wie wil weten hoe het zit in zijn eigen omgeving. Uh, op nos.nl staan alle details uitgewerkt. Dan kun je ook precies zien welke bedrijven het gaat. Ja, met als keihard feit natuurlijk dat, wat blijkt, dat die inspecties uh, niet alleen nuttig... maar hartstikke noodzakelijk zijn. Ja, dat is eigenlijk ook wel de conclusie van de Nederlandse Vereniging van de Chemische Industrie. Die zeggen ook, ja, de inspecties is goed, want het is goed dat er iemand van buiten af en toe met deskundigheid naar binnen komt en de bedrijven langs gaat, zegt directeur Colette Alma. Wij vinden dat het uitermate belangrijk is uh, om de veiligheid van deze bedrijven te waarborgen, ook vanuit de overheid. En ik vind ook dat het belangrijk is voor het uh, algemeen publiek, zeg maar, uh, dat uh, zij ervan zeker zijn dat de overheid zich ervan vergewist ver dat het veilig is. Ja. Ja, en dan gaat het dus om chemische bedrijven... bedrijven die uh, als het misgaat uh, ja, de consequenties groot zijn... zoals we bijvoorbeeld bij chemiepak hebben gezien. En dus ook de sector zegt zelf... ja, het is goed dat daar uh, naar gekeken wordt. Nou, Wil het kabinet niet juist bezuinigen op die inspecties? Ja, het kabinet dacht minder regels. Dat is ook goed voor het bedrijfsleven. Maar hier hoor je toch een heel duidelijk ander signaal van de chemische bedrijven. Daar zegt men, ja, het is inderdaad wel goed dat er wat minder regelgeving is en dat we uh, minder last hebben van regels. Maar aan de andere kant het is ook wel belangrijk dat de bedrijven op orde zijn. Chemiepak heeft aangetoond dat het niet alleen maar papieren exercities zijn, dat het niet alleen maar op papier moet kloppen, maar dat het in de praktijk ook moet kloppen, want de gevolgen zijn gewoon enorm groot. En als het kan bijdragen dat het vertrouwen in de sector vergroot... als daar af en toe twee keer per jaar een inspecteur... of meerdere inspecteurs langskomen, dan moet dat maar gebeuren. Dus de sector, de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie... die wil niet dat hierop bezuinigd wordt... en dat deze bedrijven echt daadwerkelijk steeds gecontroleerd gaan worden... ieder jaar weer. Gert-Jan En op onze site inderdaad alle details van dit onderzoek... door NOS News en na vijf uur reacties van de betrokken bedrijven. Het is nu tien voor vijf, tijd voor het weer. Marco Verhoef, goedemiddag. Hoi. Het zou wat zachter worden. Ja, dat komt ook wel, maar het duurt nog eventjes. En het gaat ook niet helemaal zonder slag of stoot. Want op dit moment krijgen we dus inderdaad te maken met zachtere lucht. Alleen eh, koude lucht is veel zwaarder dan zachtere lucht. Dat betekent dat die zachte lucht nu een beetje over die koude laag aan het heen schuiven is. Dat gaat gepaard met wat neerslag. En dat kan ook gepaard gaan met een beetje ijzel. Precies, want wanneer eh, ontstaat ijzel? Eh, ijzel ontstaat op het moment dat inderdaad die zachte lucht over die koudere laag heen schuift. Dan komt er wat regen. Die regen die heeft gewoon... Een een temperatuur van, laten we zeggen, plus 1 graad. Alleen die onderste laag is wel koud. Daar vriest het bijvoorbeeld nog. En dan kan zo'n regendruppeltje kan onderkoeld raken. Dus. Een temperatuur krijgen onder nul. Dat is nog vloeibaar, maar zo gauw als het ook maar iets raakt, is het patsboom in één keer ijs. Nou ja, dan kun je je voorstellen dat het ook spek glad is. Ja, het is nu bijna vijf uur. Hè? Hoe laat uh, moet, wordt het toppas geplaatst? Uh, eigenlijk zo'n beetje vanaf nu. Het regent al eventjes in het noordwesten van het land, in de kop van Noord-Holland en ook in delen van Friesland. Maar daar is de temperatuur gewoon boven nul, is er niks aan de hand. Uh, dan komt het geleidelijk aan in een gebied, en dat zal vanaf nu tot een uur of zeven gebeuren, uh, waar de temperatuur wel rond of net iets onder nul is. Dan valt er wat regen. Uh, kan het uh, licht ijs. Wegdek kan ook onder nul zijn. En dat is een gebied, laten we zeggen, de lijn Breda naar Groningen. En dan verder naar Eindhoven en Alles wat daar tussenin zich bevindt, daar moet u tot zeven uur rekening houden met wat gladheid. En daarna schuift dat gebied dan langzaam verder naar het zuidoosten. En dan wordt het ook weer wat minder gevaarlijk in het midden van het land. Ah, en wordt het morgen dan ook weer wat zachter? Ja, ja, zeker. Ja, want uh, halverwege de avond begint het in het Noordwest al droog te worden. En in de nacht wordt het dan overal droog, hebben we geen neerslag meer. Ja, en dan zijn de gladheidskansen ook al vrij snel de temperaturen lopen wat verder op. Morgen overdag is het uh, 3 tot 6 graden. En uh, dan is het ook droog met af en toe een beetje zon. Dus dan ziet het er uh, prima uit. De dagen daarna gaat de temperatuur geleidelijk aan verder omhoog. Uh, donderdag nog mondjesmaat. Maar in het weekend is het 10 graden. Dan waait het stevig en dan lijkt het meer herfst. Nu in ieder geval oppassen de komende paar uur. Mark vroeg, dank je. Bijna 10.000 bewoners van de stad Cairns in Australië... moeten hun huis verlaten in verband met de orkaan Yasi. De verwachting is dat de zeespiegel zal stijgen... met zo'n 2 meter door de storm... en dat de stad dan gedeeltelijk onder water zal komen te staan. 3FM-collega Roosmarijn Rijmer is in Cairns op vakantie toevallig... en moet ook worden geëvacueerd. Wat een pech, Roosmarijn. Oh, en ik hoor net van jou dat we met z'n tienduizenden zijn. Dat gaat leuk worden in de shelter dan, in het binnenland. Want waar ga je naartoe? Yes. We hebben net de hotelleiding in onze deur gehad. We worden geëvacueerd naar een nieuwe shelter ergens in de binnenlanden, achter de, achter de bergen, die kerst omringen. En daar zijn nieuwe shelters gebouwd. Die zijn nog nooit gebruikt. Het is uh, gewoon een nieuw ding dat ze hebben gemaakt na aanleiding van vier jaar geleden toen orkaan Larry langskwam. En uh, nu moet het ineens gebruikt gaan worden voor Arkanyazi en ja, het zal mij benieuwen worden in busjes vervoerd. Want heb jij enig idee waar je dan terecht komt, wat daar bijvoorbeeld de voorzieningen zijn? Geen flauw idee. <lacht> Echt, het is, uh, we hebben instructies gekregen om alles mee te nemen uh, wat je aan, aan rijspullen had. Ja. En uh, ze zeiden van, we nemen wat dekentjes mee. Dus ik dacht, nou, het is goed. Maar ik ruis mijn hele hotelbed leeg en ik neem alles wel al mee en ik zie het wel. En merk je buiten ook al iets van dat uh, de orkaan eraan komt? Ja, het is heel vochtig. Uh, te warm voor, voor dit moment in Kerms. Uh, en nu en dan ook al heftige regens en wat, wat aanwakkerende wind. Je voelt echt dat er... Uh, wat er gebeuren staat. Ja, je, je wist dus niet dat het om zoveel mensen ging die geëvacueerd uh, zullen worden. Heb je wel de afgelopen dagen of misschien vandaag iets gemerkt aan, aan voorbereidingen voor die evacuatie? Oh, zeker ja. Uh, alle ramen in het centrum van Kern zitten al vol met tape... om ervoor te zorgen dat als er wat tegenaan... waait, het niet al glas door het huis heen gaat... veel winkeliers zijn heel vroeg al gesloten... Veel gaan morgen ook niet open. Uh, de supermarkten zijn zo'n beetje leeggekocht. De winkelwagentjes staan nu echt overal in de straten... van mensen die het dan niet eens meer kon schelen om ze terug te brengen. En uh, ja, ik, ik was zelf uh, op een dagtocht geweest... en ik moest nog even snel wat proberen te winkelen. Nou, uh, ik had met mazen nog het laatste water. En heb je het idee dat er ook extra veel politie, brandweer uh, op straat is... Om, om alles in goede banen te leiden? Ja, ze hebben hier echt noodscenario's voor. Ik was uh, gisteren gewoon in het regenwoud op Tour en daar was een reddingsbrigade uit Brisbane, 2000 kilometer verderop, was hier aan het oefenen voor scenario's die ze hier konden uitvoeren in Cairns. Dus uh, ze hebben al allerlei hulpdiensten uh, geregeld en ingevlogen. Nu zou jij morgen weer naar huis gaan, uh, maar ik denk dat je 3FM even moet bellen dat het wat later wordt of niet? Ik denk het ook, want het vliegveld is gesloten vanaf tien uur... en uh, tot en met 7 februari uh, valt er niks te boeken tot nu toe. Ach, jemig. Dus moet je langer blijven. En met zo'n orkaan is dat natuurlijk niet zo leuk. Nee, nee. Uh, ik moet ook even inderdaad wat jij zegt mijn baas bellen... dat ik wat later ben. Ja, nou goed. Misschien hoort hij het wel. Uh, wanneer wordt het hoogtepunt verwacht of eigenlijk het dieptepunt van de orkaan? Dat is voor ons morgenavond. En uh, voor jullie dus aankomende nacht. Goed. Nou, ik wens je sterkte daar in die shelter. En uh, misschien kunnen we je wel nog even bereiken... in een van de latere uitzendingen. Dank je wel. Succes. De Europese Commissie, dat kennen we als het dagelijks bestuur van Europa... gaat het nieuwe Nederlandse paspoort onderzoeken. De Commissie gaat bekijken of het de privacy niet aantast van de Nederlanders. Dit onderzoek komt erop aandringen van D66-europarlementariër Sofie In het Veld. En correspondent Wessel Jong sprak met haar. Dat Nederlandse paspoort, dat nieuwe Nederlandse paspoort, wat is er zo uitzonderlijk aan? Nou, aan het paspoort uh, op zich nog niet eens zoveel. Hoewel Nederland meer vingerafdrukken vereist dan andere landen. Hè. Nederland moet je er vier geven. Wat er bijzonder is in Nederland is ten eerste dat er een, uh, een algemeen nationaal bestand van die vingerafdrukken opgezet gaat worden. Dat wordt door Europese regelgeving helemaal niet vereist. En het tweede is dat de regering nu heeft gezegd... nou ja, als we dan toch zo'n bestand hebben, dan mag de politie en justitie mogen daar meteen ook wel in. Maar wat is uw bezwaar tegen dat paspoort? Althans, die bestanden die erachter zitten, het gebruik daarvan? Thank <laughs> you. Nou, als het niet nodig is, moet je het niet doen. Uh, daar is overigens ook al uh, jurisprudentie over. De rechter heeft al een keer gezegd... Uh, je mag geen grote bestanden opzetten als dat niet nodig is. Hè? Want uh, ja, dat brengt ook weer allerlei risico's met zich mee. En je hebt toch dat soort zaken als uh, look-alike-fraude en zo? Dat, dat, dat moet ja, nog bestreden worden? Kijk, die, die paspoorten en die vingerafdrukken... Hè, dat noemen ze biometrische kenmerken... die zijn er uitsluitend om de identiteit van iemand vast te kunnen stellen. Dat heeft niks te maken met opsporingsbevoegdheden. En wat er nu dus gebeurt in Nederland is dat er eigenlijk één groot bestand wordt opgezet... waarin alle Nederlanders als potentiële criminelen zitten. Nou, dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. En wat probeert u daar nu tegen te doen via Europa? Nou, bij D66 heeft nu aan de Europese Commissie gevraagd van... mag dit eigenlijk wel? En commissaris Redding heeft gezegd van... nou ja, dat weten we nog zo net niet. We gaan de Nederlandse regering om opheldering vragen. En wat zal daar de uitkomst van zijn, denkt u? Uh, het, het is heel goed dat de Europese Commissie hier bovenop zit. Uh, ook in de Tweede Kamer uh, is deze discussie gaande. Ook daar uh, hebben D66 en andere partijen al grote twijfels geuit... Uh, bij het openstellen van zo'n databestand voor politie- en justitiedoeleinden. Zijn we, zijn we het beste jongetje van de klas, kijkend naar de Amerikanen... dat we hun regels volgen hier? Nou, Nederland loopt absoluut voorop in Europa als het gaat om het opslaan van persoonsgegevens en het ook steeds verder gaan. Hè? Want je ziet eerst komen die vingerafdrukken. Nou ja, laten we daar dan ook maar een databestand van maken. Nou ja, als we dan dat databestand hebben, dan kunnen we dat ook wel voor andere doeleinden gaan gebruiken. En eh, een, een internationale privacyorganisatie, Privacy International, heeft net vastgesteld dat Nederland inderdaad eh, ja, een van de, van de landen is in Europa die het verst gaat met het bespieden van de burgers. En dat is niet een lijstje waar je boven. Aanwilt staan, eerlijk gezegd. Wessel de jonge. Het paspoort van deze uitzending laat zich herhalen. na vijf uur Egypte. Demonstraties daar en hier. En ook aandacht voor een ander protest, de nieuwe asielwet. Tot na vijf uur. Ranking de nieuws.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 Net terug van het veteranentoernooi in Melbourne zitten Paul Harhuis en Jacco Elting met mij aan tafel morgen in Koffie Max. En Waldemar Torstra vertelt.